9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u over de paniek in Londen toen het plafond van een theater instortte terwijl de zaal vol zat. En de brand in het centrum van Deventer spreekt straks de burgemeester van Deventer, Heidema. Die was snel ter plekke. Daar hoort u ook al over in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Die brand in het historische centrum van Deventer is volgens de politie ontstaan in een woning boven een grillroom. Het vuur is overgeslagen naar twee panden ernaast. Er zijn geen gewonden. Bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een café. Volgens RTV Oost wordt er water uit de IJssel gehaald om de brand in Deventer te blussen. Tenminste 16 gemeenten gaan komend jaar bij wijze van proef aan immigranten vragen of ze een participatieverklaring ondertekenen. Daar staat in wat hun rechten en plichten zijn en wat de fundamentele waarden zijn van de Nederlandse samenleving zoals vrijheid van meningsuiting en het recht op eigen geloof en leefstijl. De verklaring is vooral gericht op Oost-Europeanen. Het is de bedoeling dat nieuwkomers uit bijvoorbeeld Roemenië of Bulgarije... verklaren dat ze zich houden aan die Nederlandse normen en waarden. Aan de proef doen gemeenten mee als Amsterdam en Rotterdam... Westland, Venray, Harderwijk en Waalwijk. Er komen voorlopig geen zogenoemde lidstaatcontracten voor de eurolanden. Een voorstel van Duitsland daarover is doorgeschoven naar een top van oktober volgend jaar. Bondskanselier Merkel wil met die contracten meer hervormingen doorvoeren en de eurozone stabieler maken. Verschillende landen zagen dat niet zitten, waaronder Nederland. Premier Rutte vindt de contracten een goed idee, maar is het niet eens met het bindende karakter ervan? Dat doel steunen wij. Wij vinden het ook belangrijk dat landen die niet hervormen wel gaan hervormen. Dat is ook in ons belang. Een belang van de stabiliteit in de eurozone. Maar ik geloof niet dat dit instrument het gaat opleveren. Anderen geloven dat wel. We willen het niet blokkeren, maar we willen niet dat het leidt tot soevereiniteitsoverdracht voor Nederland. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de bindende lidstaatcontracten. Op het vliegveld van de Filipijnse hoofdstad Manila <coughs> pardon, zijn vier mensen doodgeschoten. Het gaat om een burgemeester uit het zuiden van het land, zijn vrouw en twee anderen. Vier mensen raakten gewond. Volgens de directeur van het vliegveld werden de burgemeester en zijn vrouw onder vuur genomen toen ze de terminal uitliepen. De daders droegen politieuniformen en ze zijn na de schietpartij gevlucht op motoren. Een van de doden in Manila is een jongetje van anderhalf. Het is niet duidelijk of die bij de burgemeester hoort. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de status van de Europese Unie verlaagd. De EU had de hoogste status, triple A, maar dat is nu verlaagd naar AA+. Economieverslaggever Merel Stikkelorum legt uit waarom. Standard Poor's heeft uh, de afgelopen een aantal ratings van landen, belangrijke landen verlaagd. Bijvoorbeeld van Frankrijk, Spanje, maar ja, ook nog eind november van Nederland. Uh, dus uh, Stanley de Poors zegt, ja, als die, uh, die landen zelf minder kredietwaardig worden... dan moeten we ook de hele Europese Unie als geheel afwaarderen. Standard de Poors verwacht niet dat de beoordeling van de EU... op korte termijn verder omlaag gaat kankerimmunotherapie is dé wetenschappelijke doorbraak van 2013, dat zegt het wetenschappelijk tijdschrift Science. Met de nieuwe behandelmethode wordt het lichaam zelf aangespoord kankercellen te bestrijden. Volgens het blad zijn testen hoopgevend en kan het de overlevingskansen van sommige patiënten aanzienlijk verbeteren. Science waarschuwt dat de methode nog lang niet voor iedereen toepasbaar is. In de top 10 van Science staan verder innovaties op het gebied van zonnecellen... menselijke klonen en onderzoek naar het belang van slaap. En het weer vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon. En het wordt 6 tot 8 graden. Morgen regen en veel wind. En het wordt een graad of 7. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB Jolanda van der Velden. Marcel, er staan nog files op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 3 kilometer. De A9 richting Amstelveen bij Bad Hoefdorp, ook 3. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Noord 3 kilometer. Richting Rotterdam bij de Alfred Berk on Reis 8 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer open. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. En op de A67 Venlo richting Eindhoven bij Gelder op 3 kilometer. Mijn oorremmers struint door Brabant op zoek naar afval van XTC-productie. En dan moet u vooral niet. Aankomen. U hoort hem zo dadelijk. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 heeft inmiddels begrepen het brand in het historisch centrum van Deventer. De markt op de brink, vlakbij, gaat wel gewoon door. De wind staat volgens mij nog wel gunstig. Dus uh, de jongens met de voet en zo, die, ik denk dat die gewoon wel uh, aan, aan de bak kunnen. Intussen is de brand weer druk aan het blussen. We gaan naar Deventer, vlakbij de brand. Het is burgemeester van Deventer, Andries Heidema. Meneer Heidema, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe staat het er op het ogenblik voor? Nou, er is inmiddels uh, net het zijn brandmeester gegeven. Dus uh, de brand is onder controle. Ehm... Um... De brand uh, is ontstaan in een, uh, een grillrestaurant uh, uh, in de vroege ochtend. Uh, dat pand is volledig uitgebrand in de grote overstraat. En aan weerszijden de panden waarin verschillende appartementen zaten met mensen, uh, die, is, uh, die zijn ook uh, via het dak zijn die in brand geraakt. En uh, ook die hebben zeer, zeer ernstige schade. Dus het ziet eruit dat er uh, ja, drie panden in totaal uh, ja, uitgebrand zijn... of in ieder geval zeer ernstig uh, ge beschadigd zijn. Ja, meneer Heidema, er is geen sprake van slachtoffers, wel van gedupeerden. En daar bent u nu bij? Uh, ja, ik uh, ben nu in uh, Grand Café uh, Hans en Gietje aan de Brink in Deventer, En uh, nou, die En uh, vanaf het eerste begin hebben die uh, fantastisch werk geleverd... door uh, meteen uh, de deuren open te zetten, de mensen uh, te ontvangen. Er zitten hier enkel tientallen mensen om dat ook... ...de woning in die directe omgeving natuurlijk ontruimd moesten worden vanwege de brand. Uh, nou, Het ziet eruit nou dat uh, een deel van die mensen uh, vrij vlot weer terug kan naar huis. Maar ja, het is vreselijk ellende voor uh, toch een groep mensen die, uh, in, die uh, drie, in die twee panden naar weerszijde woonden. Ja, want die zijn hun huis kwijt. Ja, en we hoorden eerder deze uitzending al dat er ook mensen met kinderen toch behoorlijk hebben moeten rennen voor hun leven. Het is uh, in die, ja, natuurlijk op het moment dat er een uh, flinke brand is die al heel snel uh, uitslaand was... Ja, dan is het de grote schrik en heel snel uh, je woning uh, verlaten. En uh, ja, fantastisch dat ze hier meteen bij Hans Gietje zijn, uh, zijn opgevangen. Hoeveel woningen, uh, woonruimte, is er verwoest, weet u dat? Um, uh, nou, ik heb begrepen, zijn aan de aan zijn uh, per pand een stuk of drie, vier appartementen uh, in die orde van grootte. Dus uh, het zijn toch een, een, een, een, een flinke handvol woningen met de nodige bewoners die ja, nu dakloos zijn. Daar ja, gaan, en die gaan we nu mee om de tafel zitten om te kijken wat, wat we de komende tijd samen kunnen bedenken... waardoor die mensen zo snel mogelijk weer een dak boven hun hoofd te hebben. Ja, en een beetje gezellig, hè? want feestdagen komen eraan natuurlijk. Het is, uh, het is sowieso een drama als je door je brandhuis kwijtraakt, maar dit is natuurlijk helemaal een barre tijd. Ja, ja. Uh, Heeft David toch nog geluk gehad? Want het is natuurlijk een historische binnenstad, nauwe straatjes, panden dicht op elkaar... Ja, de, uh, de als die ergens opgetraind is, is het wel uh, dit type uh, uh, brandbestrijding. Dat geldt ook voor de collega-korps uit de omgeving. Er is meteen, uh, wordt er dan uh, fors opgeschaald. En uh, nou ja, daardoor is het ook nu gelukt, er stond gelukkig ook geen harde wind... om uh, de brand te beperken tot deze drie panden. Maar ja, het is inderdaad uh, levensgevaarlijk in, uh, in de binnenstad... als. Er brand ontstaat, dan moet je er bovenop zitten om uh, uitbreiding te voorkomen. Want al die huizen zitten tegen elkaar aan, die kappen die grijpen in elkaar. Dus het kan vrij makkelijk elkaar overslaan. Goed, wanneer kunnen de omwonenden weer terug naar hun huis? Ik kan het nu nog niet uh, precies zeggen. Uh, de straat zelf zal nog uh, vele uren zijn afgesloten om ook uh, bouwtechnisch onderzoek te kunnen doen. Het is een instortingsgevaar. Uh, maar daar waar er uh, echt sprake is uh, van de, wat wij de omgeving verwacht ik dat mensen vrij vol in de huis kunnen ja, En niet komen kijken hè? Nee, dat, uh, nou, er is nu ook niet zo veel meer te zien... ...behalve het nodige materieel en uh, nog en wat rook. Uh, dus uh, nee, blijf gewoon, uh, blijf gewoon lekker thuis. Precies, want de hulpdiensten hadden uh, wat last van de kijkers. Meneer Heidema, hartelijk dank dat u me even zo snel te woord wilde staan. Heel graag gedaan hoor. Goedemorgen. Dan naar Londen. Ja, nog maar even terug naar dat angstige avondje gisteren. Dozens of people are injured in London ...when a theater ceiling collapses during a West End performance. There's been a major rescue operation in London's West End after the ceiling of a the theatre collapsed. Totale paniek gisteren in het volgepakte Londense Apollo Theater, toen een deel van het plafond naar beneden kwam. The Apollo Theater would have been packed to the rafters. More than 720 or so were there to watch The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. And they were, for many people, it was an evening with family, with friends, a happy evening, and it certainly didn't end that way. Hoeveel van de aanwezigen was het een echt familieuitje dat dus abrupt eindigde. Het drama voltrok zich toen de voorstelling ongeveer 40 minuten onderweg was. Ja, about 40 minutes or so into that performance, uh, some witnesses spoke about hearing uh, noises, some people began to leave and that's when this large uh, as it was described ornate plastering uh, then fell from the ceiling. Het begon mee dat beschilderde pleister naar beneden kwam. De Londense politie, die snel ter plaatse was, zegt dat het plafond met al zijn ornamenten typairend is voor deze stijl oude theaters in West End. Ze bekomen wat je zou verwachten te vinden in een the theater in de the West End van deze tijd. Het is gevallen van het dak, zo so boven de upper circle als je wilt. Het valt naar beneden op de bovenste cirkel, de dress circle en de stoelen. Een man die bij de voorstelling zat, vertelt dat een van de acteurs het zag aankomen. De acteur zei, point it, and he said, watch out. A loud bang, and then completely grey dust and debris flying everywhere bits of plaster um, it wasn't concrete or was plaster and then everyone got up and out and that's it een luide knal. En daarna was er overal kalk en stof. En dat viel op de toeschouwers. Dust was falling down upon us. You know, there was debris falling down upon us. But like I say, it was a thick cloud of smoke. Um, sorry, dust. So you couldn't actually tell where what was actually happening was. Je kon geen hand voor ogen zien, zegt de vrouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. De politie heeft het theater gestut en afgesloten voor de omgeving. en gaat een grondig onderzoek doen. We hebben de situatie in het theater gestabiliseerd. We werken met collega's van Westminster City Council. Ze building surveyors. Uh, de scene is nu steriliseerd. Niemand gaat erin. De investigaties hebben begonnen. En zo eindigde een avondje uit in Londen. in een angstige gebeurtenis. met tientallen gewonden tot gevolg, waarvan zeven ernstig. Niemand is in levensgevaar. Verslag u van buitenlandredacteur Katrien Straatman. Het is twaalf minuten. Over negen uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De loting voor de kwartfinales van de KNVB-beker... heeft de klassieker Ajax Feyenoord opgeleverd. Maar de meeste aandacht gaat misschien wel uit... naar de amateurs van JVC Kuik. Zij moeten nu tegen Pek Zwolle. Sportverslaggever Rob Fleur sprak met de trainer van JVC Kuik... Hans Kraai junior, die ook de loting verrichtte. Hans Kraai, uh, je hebt gelood en je bent begonnen... Met jouw JVC Kuik uit tegen Pek Zwolle. Ik neem aan dat je liever een thuiswedstrijdje had gehad. Ja, thuis, thuis dat was geweldig geweest. Want bij ons kan het, kan het spoken. Dat heeft MVV meegemaakt. Want we hebben dik en dik verdiend gewonnen van MVV En dat hebben de jongens fantastisch gedaan. Maar ja, ze willen allemaal een keer in de Kuip. Iedereen wil maar in de Kuip. En ik, ik, ik weet niet wat Feyenoord uit. Ja, Feyenoord uit. Dat wilden ze heel graag. Het is uh, Pek Zwolle uit geworden. Dat is... Uh, voor ons de minst leuke loting. laat we eerlijk zijn, dat is, dat is nou niet... een Ik heb nou niet de indruk dat er 1700 bussen die kant op gaan. Nee, dus, nou ja goed, je hebt uh, wel aardige lotingen. ajax Feyenoord Rode AZ en ja. NEC uh, Utrecht. Maar uh, schat, schat, schat jouw ploeg eens in ten opzichte van Pex Zwolle. Nou, Peck is, uh, denk ik, vijf klassen beter dan, uh, dan Kuik. Op uh, elf plekken uh, beter dan, uh, dan Kuik. En uh, ze kunnen verschrikkelijk goed voetballen. Alleen die jongens van ons die gaan zo verschrikkelijk diep. Die willen zo hard werken. Die willen zo graag vooruit voetballen. Um, uh, ja, ook daar gaan wij niet met z'n met, met tien uh, die in, de, in de zestien hangen... en die ballen in, in, in, in de zwollese perenbomen schieten. Als die er dan ook in, in de buurt zijn. Wij, wij gaan ons niet ingraven. Maar uh, om nou te zeggen van... Goh, wij gaan eens eventjes daar van zwollen winnen. Ik denk dat uh, op dit moment Ronny Jans... en die, die hoort alles en die ziet alles en die luistert naar jou. Ik denk dat Ronny Jans met zijn vrouw een uh, polonaise uh, rondje aan het lopen is in zijn huiskamer. Um, even de toekomst. Je gaat weg bij Kuik. Nee, nee, nee. Dat is helemaal nog niet. Uh, we gaan, uh, morgen om, uh, morgenavond om 6 uur zit ik bij Kuik en dan gaan we gerustig praten. Want je zou toch iets zeggen na, na de wedstrijd tegen MVV? Ja, maar dat is, morgen is ook nog naar MVV... Nee, ik, wij, wij, wij hebben zo ontzettend, erop, we hebben zo genoten met z'n allen. En we zijn ook best wel uh, een, een, een, een tikje aangeschoten geraakt afgelopen, afgelopen nacht met, uh, met de spelersgroep. Dus ja, om dan nu, uh, weet je hoe belangrijk is het of Hans Kraaij junior uh, bij Kuik blijft... of daar een andere amateurclub gaat, daar is toch niemand in geïnteresseerd. Dus we moeten met z'n allen gewoon genieten en de spelers alle eer. Alle en... en uh, en, en, en slingers gunnen. En Hans Junior is even totaal ondergeschikt. Want wat maakt het jou uit waar ik voor jaar train je? Ja. Uh, uh, <laughs> Rol, <laughs> je, je, je? Je kan heel goed loten. <laughs> ja, alleen vanavond wat minder. Goed, verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Nog hele korte files bij Amsterdam. En dan nog een iets langere file op de A13. Daarna de richting Rotterdam. Bij Delft-Zuid drie kilometer. Het NOS Radio 1-journaal.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 Of Janssen Steur daarvoor de cel in moet, hoort hij op 11 februari. Maar vanmiddag is eerst het woord aan het Medisch Tuchtcollege. En daar hoort u natuurlijk dan ook meer over op Radio 1. Myno Remmers is inmiddels bij de bron, de pool van ellende, van de productie van Ecstasy. Ja, in West-Brabant met name komt het heel veel voor... maar vanochtend waren we in Valkenswaard, Idemdito... in die buitengebieden in Brabant. Brabant is koploper als het gaat om de XC-productie. En ja, daar rij je dan met je voorwieldrive midden in de nacht... rond als boswachter tussen... je kunt dus gewoon een paar koplampen tegenkomen van lui... die iets anders aan het dumpen zijn. Ja, dat, uh, dat kan. Daar moet je wel uh, rekening mee houden. En uh, ja, daar zijn wij niet voor uh, opgeleid en, en toegerust. Nee, heb je wel eens dat zoiets meegemaakt? Nou, niet dat ik ze s'nachts tegenkwam, gelukkig. Maar ik ben wel uh, redelijk vaak als eerste op zo'n zo site... waar dan de dumping uh, plaats heeft gevonden. Ulf van Hout, vorig jaar november... Ja, dat klopt. En uh, ja, dat, dat was voor mij ook weer een nieuwe. Want ik, ik kwam daarbij naar aanleiding van een melding van een wandelaar... en ik zag allemaal takkenresten en, en ik denk wat is dat nou? En daar bleken dus de vaten in de brand te zijn gestoken. Maar toen ik er dus heel dichtbij kwam, sloeg dat onmiddellijk op mijn slijmvliezen. Dus ik kreeg een dikke keel en mijn ogen begonnen te tranen. En uh, dat is dus ook de waarschuwing, ook voor mensen die iets vinden of denken uh, iets te zien... blijf er ver vandaan en bel als eerste de politie. Tja, het was een soort klein chemiepakje. 15.000 euro heeft het saneren in ul van hout van die bossen gekost. Want er moest een meter diep alles in vijfde vierkante meter afgegraven worden. En het ging maar om zes vaartjes. Ja, het ging om zes vaartjes slechts. Die normaal gesproken als ze dicht hadden gestaan... bij wijze van spreken 1500 euro hadden gekost. Om uh, af te voeren. Maar in dit geval, omdat die grondstoffen dus verbrand waren... en de grond in zijn gelekt... moest dus heel die bodem worden afgegraven. En dan krijg je dus zo'n torenhoge rekening. Die pillen... Daar kom je niet zo gemakkelijk vanaf. Want veel parties, daar is het gewoon heel gewoon om dat, om dat te gebruiken. Uh, dus dat is heel erg lastig. En er wordt ook veel geld mee verdiend. Zou je, ik zou bijna denken, maak ergens een, een plek bij een bekend KCA-depot. Zo'n klein chemisch afvaldepot. Waar mensen anoniem uh, het spul kunnen brengen. Ja, dat, dat, dat soort geluiden zijn ook eerder opgegaan. Ook uh, met, met de hennep, afval en dergelijke. Ik zou zeggen, uh, geef hem vanmiddag voor bij de, bij de persconferentie. Ja. Wellicht. Want vanmiddag worden die plannen bekendgemaakt. Ja, het, als je de getallen erbij pakt, het is enorm toegenomen. Je hebt zo'n speciale dienst. Uh, die, uh, de L het LFO, uh, ja. dat is uh, de, de Landelijke Faciliteit Ondersteuning... registreerde in 2011 60 dumping, in de, 2012 waren het er 90... en de eerste anderhalve maand van 2013 waren er al 30. Het neemt alleen maar toe eigenlijk. Ja, de teller staat nu in 2013. We zijn bijna aan het eind van het jaar op 130 geregistreerde meldingen. Dus... Ho hoe komt het dat het toeneemt, denkt u? Uh, het heeft te maken met die uh, veranderende grondstoffen. Dus die grondstoffen waaruit uh, BMK wordt gemaakt. Uh, de grondstof voor ecstasy. Uh, de, um, eerst had je bij wijze van spreken als je 1000 liter maakte 50 liter afval. En nu heb je 500 liter afval van diezelfde 1000 Liter. En waarom verandert, uh, verandert dat? Waarom hebben ze andere grondstoffen nodig? Ja, dat is een, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar die, die, dat APAAN, uh, zeg maar, uh, wat je nodig hebt om uh, um BMK te maken... de grondstof voor ecstasy, uh, dat was vroeger uh, vrij verkrijgbaar. Toen, toen, daarna moest je het geregistreerd kopen. Op naam. Nou, dat gaan dat soort organisaties niet doen. Dan wijken ze uit naar andere landen om dat te gaan halen. En dan is het een anders van samenstelling met veel meer vloeistoffen. Precies. En en met dan, meer afval. En dan is anders en dan krijg je dit als resultaat. Gaat de boswachter vanmiddag en dit weekend weer het bos in? Uiteraard. Wij blijven waakzaam en alert. En, uh, maar we zijn er ook voor de mooie dingen. Want dit zijn ook de dagen om te genieten. Laten we dat vooral niet vergeten van die prachtige West-Brabantse natuur. Nou, sluiten we daarmee af met een prachtige zonsopkomst overigens aan de rand van Etteleur. Dat dan weer wel. van Pharrell. Amerikaanse president Obama heeft gewaarschuwd... dat Zuid-Soedan afglijdt naar een burgeroorlog. Obama zegt dit na een week van geweld en chaos in dat land. Dat heeft nog maar twee jaar geleden afscheiden van het noorden. Groot feest was het toen. In de hoofdstad Juba is de situatie nu weer enigszins gestabiliseerd... maar veel westerse hulpverleners nemen het zekere voor het onzekere. Zoals Piet van Ommeren, landendirecteur... van de ontwikkelingsorganisatie SNV. Hij nam gisteren het vliegtuig naar Kampala, de hoofdstad van Oeganda...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 We hebben gemaakt vanaf zondagavond. Nou, daar zaten rustperiodes tussen. Maar eigenlijk hoorde je altijd wel ergens in de stad schieten. Dat is ook heel dichtbij geweest. Het is een beetje veranderd van de eerste paar dagen waar het echt gevechten waren. Vooral bij de militaire bracht. En dat is later een beetje verspreid geraakt ook over de stad. Waar of, nou kleine groepjes. Of individuele soldaten zelfs. Ja, ook, mensen achterna zaten, eigenlijk. Ja.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 Dat, uh, uh, het is al geëscaleerd in Bor, een stad uh, ongeveer 150 180 kilometer ten noorden van Daar is, laten we maar zeggen, de niet-overheidsmilitaire, of de militaire die niet de overheid kan kiezen, hebben daar uh, de barakken ingenomen en uh, hebben de stad in handen zelfs. Uh, dus het, het escaleert militair en het escaleert helaas. Lijkt het uh, tribaal en dat is waar mensen heel bang voor zijn, want dan komen er uh, dat dat gevoelens. Ja, gevoelens naar boven en gedrag naar boven bij mensen, wat het heel veel kan maken. Al dus Piet van Ommeren van de ontwikkelingsorganisatie SNV, inmiddels dus in Oeganda. Op dit moment is een transportvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht onderweg naar Zuid-Soedan... om de Nederlanders die daar nog zijn en die willen vertrekken op te halen. Volgens de Nederlandse ambassade hebben enkele tientallen mensen zich inmiddels aangemeld voor de evacuatievlucht. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Wouter Keppershoek is hier om te vertellen wat hij zo gaat doen na half tien. Wouter, ja, goedemorgen. De automobilisten klagen over de donkere snelwegen. Het licht is uit. Ja. Dat weten we allemaal. Maar nu hebben ze uitgezocht dat uh, inderdaad veel van die automobilisten... vrezen voor hun veiligheid. Dus daar gaan we Ik over ochtend in het donker zo. Ja, nou ja. Blijkbaar heb je een hele goede koplampen. Nou, nee? Daar moet je even aan wennen. Je moet er even aan wennen. Even wennen. Ja. Dat is ook wel het argument van de minister. En in China hebben ze de herdenking uh, van uh, Mao... dat doen ze ieder jaar, hebben ze een beetje het mes ingezet... Iets minder uitbundig. Wat betekent nou, dat? We zijn benieuwd. En gaan, gaan luisteren. Wouter na half tien. Eerst nu het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De grote brand in de binnenstad van Deventer is onder controle. Het vuur brak vroeg in de ochtend uit in een grillroom en sloeg over naar panden ernaast. Drie panden zijn zwaar beschadigd. Er zijn geen gewonden in Deventer. Huiseigenaren die gaan scheiden... kunnen door de nieuwe strengere hypotheekregels... in financiële problemen komen. Dat zeggen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Bij een echtscheiding blijft meestal één van de twee in het huis wonen... en die neemt het hypotheekdeel van de ander over. De nieuwe die daarvoor wordt afgesloten zien banken als een nieuwe hypotheek en die valt onder nieuwe strengere regels. Op het vliegveld van de Filipijnse hoofdstad Manila zijn vier mensen doodgeschoten. Het gaat om een burgemeester, zijn vrouw en twee anderen. Vier mensen raakten gewond. Volgens de directeur van het vliegveld werden de burgemeester en zijn vrouw onder vuur genomen toen ze de terminal uitliepen en de daders droegen politieuniformen. En een voorstel van Duitsland om lidstaatcontracten voor de eurolanden in te voeren is doorgeschoven naar oktober volgend jaar. Onder andere premier Rutte was het niet eens met het bindende karakter van die maatregel. Het gaat om contracten waarmee eurolanden zich verplichten tot economische hervormingen. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie. Naar de ANWB, Jolande van der Velden. Nog twee files over, Marcel. Eentje op de A9, ook maar richting Amstelveen bij Badhoevedorp, 2 kilometer. En op de A13, daarna Rotterdam bij Delft, 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Automobilisten klagen over donkere snelwegen. De Chinezen zetten het mes in de maho erdenking Staat het CDA als oppositiepartij buitenspel. En het ochtendumeur van Neil Gun Yerli. Het is twee minuten over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanmorgen in Groningen. Waar ze nu al rijkhalzend uitkijken naar derde kerstdag. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland Veel automobilisten vrezen voor hun veiligheid op de snelwegen, omdat op veel plekken de verlichting s'nachts niet meer brandt. Gemeenten hebben inmiddels een brandbrief geschreven aan Rijkswaterstaat Guido van Woerkom, directeur van de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor klachten krijgt u te horen? Ja, het zijn eigenlijk klachten van onveiligheid, gevoel van onveiligheid. Um, zeker als het slecht weer uh, is en het helemaal pikdonker is... er ook geen maanlicht uh, is, dan vinden mensen dat het uh, ja, onprettig rijden wordt. En daar worden ze onzeker van. Je ziet wel beter de andere automobilisten om je heen. Ja, je ziet het wel om je heen gebeuren, maar je ziet niet waar, hoe de weg zich beweegt... of er een bocht, een curve in, uh, in zit... Uh, ja, mensen voelen in ieder geval zich on, onveilig. Of het onveilig is is vers 2, maar men voelt het. Ja, want zijn er al bewijsbaar meer ongelukken? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen over die, die korte periode. Uh, er zijn wel specialisten die zeggen het is niet goed. Je moet, moet zeker een vorm van, van licht houden. Nou, zover gaan we nog, nog niet. Uh, ...maar we moeten wel serieus rekening houden met die signalen van gevoel van onveiligheid. Ja, nou gaat het alleen om de zogenaamde stille snelwegen, maar dat helpt dus niet. Ja, dit is ook een beetje de vraag wat stil is en onder wat voor omstandigheden het allemaal gaat. Wij hebben het gevoel dat het, uh, de lichten een beetje te vroeg uitgaan. Uh, je zou kunnen Hoe laat denken, is dat nu? Nou, nu gaan de meesten om negen uh, om uur uit. Als je dat naar elf uur verplaatst zou dat al, uh, al winst uh, zijn... Uh, en wat heel belangrijk is, als het echt slecht weer is... dat dan de knop niet omgaat en de verlichting of, uh, blijft zoals die is. Ja, want nu kunnen ze ook bijvoorbeeld met mist al die uh, dicht doen. Dus er is wel iemand te bedenken die ook het licht wat later uh, aan of uit doet. Ja, je zou zeggen dat er een systeem moet zijn... of dan wel ontwikkeld moet, uh, moet worden waarop dat meer gestuurd kan, uh, kan worden. Ja, uh, opnieuw de minister die zegt... ja, we hebben 35 miljoen euro nodig. Dat krijgen we terug door die verlichting eerder uit doen. Uh, te doen of helemaal niet meer aan. Zelfs laten we nou gewoon eerst eens een jaar kijken. Niet allemaal gelijk al vanaf dag één roepen dat het niks is. Nou ja, wij zijn redelijk positief altijd geweest. Want we begrijpen ook dat er bezuinigd moet, moet worden. Maar ik vind ook dat we zorgvuldig moeten luisteren naar, naar signalen. Het, het zou dus al helpen als die, die, dat, die tijdsframe eh, wat, wat, wat ingekort wordt waarbij de verlichting uit eh, is. Nou dat, ik denk dat dat echt wel moet, moet kunnen. Um, en het zou voor een volgende keer toch verstandig zijn dat we ja, iets langer over praten wat de consequenties hier nou van zijn. Je ziet het zowel bij de invoering van die 130 kilometer als bij die, uh, het uitzetten van die, van die nachtverlichting. Ja, het gaat allemaal zo snel, snel, snel... dat de consequenties niet goed doordacht worden... en besproken worden... en je vervolgens geconfronteerd wordt... met een heleboel uh, op- en aanmerkingen... die mogelijk ook al eerder ingebracht hadden kunnen worden. Ja. Dus ja, de minister veroorzaakt het ook een beetje zelf. Als u het heeft over een volgende keer... welke nieuwe maatregelen zitten dan aan te komen? Ja, dat weet ik niet. De Rijkswaterstaat en het ministerie... zijn natuurlijk verduurd aan het kijken hoe ze geld kunnen besparen. Dat vind ik ook een hele goede gedachte. Dus laten we maar even afwachten waar men dan weer mee komt. Maar laten we het niet zo overhaast doen. Nou, eigenlijk verwijt u de minister... ondoordachtzaamheid. Ja, dat zijn weer van die hele zware woorden. Maar ja, u zegt het het, het zou iets, iets meer doordacht kunnen zijn in zijn consequenties... Als we iets meer tijd ervoor nemen, dan kan je dat ook wat makkelijker met elkaar op een rijtje zetten. Zit u aan tafel als yes. er over nieuwe maatregelen gesproken wordt? Uh, ja, meestal wel. Ja, je weet natuurlijk niet uh, wat er precies binnen de burelen van Rijkswaterstaat. in het gebeurt. Maar bijvoorbeeld over beden. die verlichting? Uh, die verlichting heb ik deze week ook nog een gesprek gehad met de directeur van, van Rijkswaterstaat. Maar ook in de voorfase? Voordat het uitging hebben we zeker aan tafel gezeten. Toen hebben wij gezegd, nou het is afgewogen. We begrijpen het, waarom u het wilt. Maar we hadden dat met elkaar wat breder moeten bespreken. Dus u trekt uw advies een beetje in. Nou, het, het, het grappige is dat nadat uh, het licht is uitgegaan... ook door, uh, door allerlei specialisten, ook medisch specialisten... toch opmerkingen zijn er gemaakt... die ik graag ook eerder in, dat, in de discussie had, uh, had betrokken. Wat voor opmerkingen? Nou, dat men zegt van, ja, dat je die verlichting toch nodig hebt... om, uh, om veilig te kunnen, kunnen rijden. En zeker bij oudere mensen... Uh, die qua reactiesnelheid iets, uh, iets naar achteren gaan. Dat, dat is nou eenmaal een feit. Uh, die die verlichting toch wel nodig hebben. Nou, ik denk dat je dat allemaal op een rijtje had moeten zetten, wil je dit besluit uh, genomen hebben. Even voor de duidelijkheid, vindt u dat er nu een eikpunt is gekomen? Met andere woorden, we moeten nu een, uh, een nieuw besluit nemen. Hè, de voorstellen die u doet, wat langer aanhouden. Of zegt u nou, laten we nou over een half jaar definitief kijken en dan echt een, een, een nieuwe beslissing nemen? Nou, Ik vind dat we beide moeten doen. Uh, wat mij betreft zo, op zo kort mogelijke termijn uh, de verlichting pas uit om, uh, om 11 uur. En een goede evaluatie opzetten waarbij niet alleen gekeken wordt naar doden en naar gewonden... maar ook naar het gevoel van veiligheid en ook naar de mogelijkheid die ouderen voelen... om eh, ook op, op een later tijdstip eh, nog op de weg te zijn. Als, we, als deze maatregelen ertoe leiden dat meer mensen thuis blijven... dat is ook niet wat we beoogd hebben. Nou, het is een buitengewoon uh, relevant onderwerp op deze bijna kortste dag van het jaar. Morgen is het geloof ik om kwart over vier donker... Ja, nou, ben ik ben blij dat we dan weer de andere kant op gaan. Maar dan kunnen we in ieder geval rond de kerstboom gaan zitten. <laughs> Goed, meneer Van Boerkom, directeur van de AWB, dank u wel. Prettige gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u het bijzonder interesseert. Voor het eerst gaan bijna 100 supermarkten op eerste kerstdag open... en veel andere winkels volgen een dag later. Mogen alle winkels die dat willen open zijn met de kerstdagen? Suzanne van der Gaaf van Detailhandel Nederland heeft het antwoord. De gemeente bepaalt per plaats of de winkels open mogen. Uh, dus de gemeente geeft winkels een ontheffing om dus uh, open te gaan. Uh, in de praktijk zien we dat veel winkels op eerste kerstdag gesloten blijven en op tweede kerstdag open gaan. Uh, de eerste kerstdag zijn dat veel supermarkten en uh, op de tweede kerstdag zijn dat steeds meer uh, ook andere winkels. Dus consumenten willen winkelen op de momenten dat het hen uitkomt en winkeliers spelen daarop in. En dat mag dus ook als de gemeente daar de ontheffing voor heeft verleend. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgenederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Groningen. Dat is onze verslaggever Harm van Attenveld. Ja, in de provincie Groningen, bij de achterkant van een supermarkt. in een niet nader te noemen dorpje op het Groningse platteland. Daan Roethers, goedemorgen. Goedemorgen. Met dreads en hoofdlamp. We staan hier aan de achterkant om een reden. We gaan naar de afvalbakken. De Even kijken wat er in deze bak zit. Een taart, een stuk verse kabeljauw. Ik zie brood, ik zie sla. Dit is jouw way of life. Dubelfla. Ja, hier, hier kijk ik op. Dit is prachtig toch? Je kan uh, hier heerlijke perenvla. Die gaat mee naar huis. Jij bent dumpster diver. Ja, Wat is zeker. dat precies? Nou, dat betekent dat je bij supermarkten... de, ja, de overdatum producten weer uit de afvalbak haalt... in de dumpster dive om het zo maar te zeggen. En dat, uh, en dat dan mee te nemen. Dat, uh, het, heeft, uh, het heeft voor- en nadelen, zeg maar. Waarom doe je dat? Het is, het is leuk om te doen... Het is leuk om te doen, het geeft een kick. Maar ook omdat het uh, natuurlijk belachelijk is dat er zoveel producten weg worden gegooid. Je, je kan er soms drie weken van eten wat één supermarkt uh, op twee dagen weggooit. Je doet het niet uit armoede? <laughs> nou ja, ook om op de centen te letten natuurlijk. en Dat is een leuke bijkomstigheid dat je niet he heel veel hoeft te kopen... maar ook wat weggegooid spul kan eten of wat drinken, gebruiken... We zijn hier op eigen terrein, dus in principe ben je in overtreding. Het kan ook links zijn, denk ik. Ja, zeker, zeker. Maar zolang je maar netjes, als je aangesproken wordt, netjes gedraagt... en gewoon uitlegt waarom je het doet... zie ik niet het probleem in waarom, uh, waarom er een groot probleem van gemaakt is, zou kunnen worden. Nou kom je uit de stad Groningen. Ja. Waarom dan hier naar dit niet-nader-te-noemen-dorp... bij deze niet-nader-te-noemen-supermarkt... Nou, in Groningen is het al een vrij bekend concept in de stad. En uh, de supermarkten doen daarom hun, hun afvalbak ook op slot. En, nou ja... Die gooien het liever weg dan dat, ze het, uh, dan dat het nog gegeten wordt. En hier in de dorpen zijn ze wat minder bewust daarvan. We zijn hier nu overdag. Dit is niet het beste moment om uh, hier te komen. Wat is voor jou de beste, uh, beste moment van de dag om uh, te dumpsteren daar? S'avonds rond een uurtje of elf in het donkerte. En dan, uh, als er niemand meer op straat is, dan heb je perfecte gelegenheid om, uh, om in alle rust de afvalbak in te duiken en alles eruit te halen. Maar als je naar zo'n klein dorpje gaat, naar zo'n grote supermarkt, ja. Ja, wat is dan de oogst normaliter? Dat verschilt per keer. Dat is, uh, de ene keer is het uh, alleen maar optimaal, de andere keer zijn tien taarten, uh, scheermesjes, noem maar wat. Het, het is altijd wat. Altijd... Hoe lang kun je ermee voeren? Normaliter één, twee weken, soms drie als je echt een goede buiten hebt. Dat is best lang. Ja, ik weet het. En word je dan niet ziek van dat wat er in die container ligt? Nee, nee, maar je moet gewoon goed ruiken. En als, uh, de, als je de verpakking openmaakt, direct de eerste geur warm opvangen, uh, het trucje. En uh, nou, dan, dan ruik je of iets goed is of niet. Jij wilde over praten. Ja. Veel andere mensen die ik heb benaderd, die wilden dat niet. Hoe zit dat? Nou ja, het ligt toch wel een beetje gevoelig. En uh, de meeste mensen willen dat een beetje underground houden. Omdat dat omdat het ook anders bij iedereen een slot erop gaat. Maar goed, ik ben van mening dat mensen er bewust van moeten worden... wat er allemaal weg wordt gegooid. En dat het belangrijk is dat we er ook wat mee doen. Want bijvoorbeeld de voedselbank in Groningen hebben een zwaar tekort. En dan kijk ik hierin en dan zit ik voor mezelf een beetje eten te halen. Dat slaat nergens op. Ik kluur nog even in de volgende bak. Ja, daar ligt niet al te veel in. En hoe gaat jouw kerstdiener eruit zien? Nou, als eerst bij mijn ouders netjes, maar als het kerst voorbij is, dan wordt het echt feest. Want dan worden alle kerstproducten weggegooid en dan heb je de rollades, kerstkoekjes, noem het maar op. Dan is het, dan is het echt feest, zogenoemde derde kerstdag. Dat is een begrip in Groningen? Dat is een begrip, denk ik wel, ja. Voor de meeste mensen. Ik wens ik jou een smakelijke ja. kerst. Dankjewel, hetzelfde. U hoort een verslag van Harm van Attenveld vanuit Groningen. Zometeen, China verzobert voor het eerst de herdenking van de grote Roerganger Mao. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1963. Dat westelijke correspondenten en filmers zich in Oost-Berlijn in de tijd voor Kerstmis vrij mochten bewegen, was reeds een teken voor de ophanden zijnde ontspanning. Op deze dag in 1963 ging de Berlijnse muur voor heel even open. Mensen uit het westen mochten voor een dagje naar de andere kant... naar Oost-Berlijn, om familie op te zoeken. Historicus Krijn Thijs van het Duitsland-Instituut... deed onderzoek naar die gebeurtenis. De 20e december geldt als de eerste dag... dat uh, de Berlijnse muur weer een beetje doorlaatbaar werd. Uh, die stond er sinds 2,5 jaar. en Die gold natuurlijk in het westen als een soort symbool van... ...machtsmisbruik en uh, symbool van het kwaad van het socialisme... ...en van het rijk van Stalin en Khrushchev. Op de Alexanderplatz konden de kooplieden de vraag naar kerstbomen wel aan. Kerstbomen voor een socialistisch kerstfeest. Wat er op 20 december gebeurde was dat voor het eerst een aantal mensen... Uh, ...en uiteindelijk best wel veel... Uh, ...naar de overkant konden van west naar oost voor korte tijd en uh, daar werd gretig gebruik van gemaakt. Dat familiefeest werd ondanks de muur voor honderdduizenden Berlijners een realiteit. Je moet daar en daar uh, een uh, passeerschein gaan aanvragen, dus een soort passeerbewijs uh, en ga daar maar in de rij staan. Op 19 december kun je die aanvraag doen en vanaf de volgende dag kun je dan een dag een bezoek brengen aan Oost-Berlijn. En de West-Berlijners gingen daar massaal op af, natuurlijk veel... ...in veel grotere getalen dan uh, van tevoren was verwacht. Weihnachten samen te feuren. Ja. En dat is ja allemaal een familienfest. En dat is wel gewoon gaan. Volgens West-Berlijn was West-Berlijn het echte Berlijn... ...en volgens Oost-Berlijn was Oost-Berlijn het echte Berlijn... ...en beide helften van de stad bestreden elkaar. Die wilden eigenlijk niet dat de andere helft er was. Dus ze konden ook niet officieel met elkaar praten. Dat heeft heel lang de diplomatie bepaald rondom Berlijn... ...en überhaupt in het gedeelde Duitsland. Dus om zulke praktische regelingen uh, op poten te krijgen... ...moest er heel erg worden geïmproviseerd... En dat leidde ertoe in deze concrete situatie... Um, dat er vanuit Oost-Berlijn geen vertegenwoordigers van de staat kwamen... van de stad, van het officiële Oost-Berlijn. Maar ze hadden daar de postbeambten voor uitgekozen. Mensen die de Oost-Duitse posterijen vertegenwoordigden. En die gingen in, in West-Berlijnse gymzalen zitten... waar ze kantoortjes hadden ingericht. En die deelden de passierschijnen uit, de passeerbewijzen. In het westen van de stad moest men weleens in de rij gaan staan... Maar men had er graag koude voeten voor over om in een van de speciaal ingerichte bureaus bij postbeambten van de Duitse Democratische Republiek een vergunning te halen. Die de mogelijkheid bood om de familie aan de andere zijde van de muur na twee jaar scheiding weer te ontmoeten. Mensen gingen de nacht ervoor daar al staan en liggen en slapen met thermosflessen en dekens. Dit is uh, midden december, voor, vlak voor kerst dus het was ijskoud. En iedereen liep daar te mokken en te mopperen op de Oost-Duitse autoriteiten... die veel te weinig functionarissen hadden gestuurd om die dingen uit te delen. Uiteindelijk zijn er uh, 730.000 mensen uit West-Berlijn een dagje naar het Oosten gegaan. Die moesten s'avonds ook weer terugkomen. En men bekommerde zich niet om de mogelijke politieke consequenties. Maar het is niet het begin geworden wat je wel toen vaak in de pers hoorde... en ook in Nederlandse media, en dat, van het is een eerste bres in de muur. Dat westelijke correspondenten en filmers zich in Oost-Berlijn... in de tijd voor kerstmis vrij mochten bewegen... was reeds een teken voor de ophanden zijnde ontspanning. Maar dat viel heel erg tegen. Daar werd, die kraan werd weer dichtgedraaid, door, met name door, door Oost-Berlijn en door Moskou. Het verhaal van historicus Thijs over de Berlijnse muur... die dus heel even open was op deze dag, 20 december in 1963.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 Not the heat A destination Unknown I'm on a trip with you Wat een abrupt einde. Crystal met full uh, for You. In China wordt volgende week de 120ste geboortedag van Mao gevierd. En dat had een groots opgezette herdenking moeten worden. Maar de top van de communistische partij in China... heeft daar een stokje voor gestoken. Fred Sengers, China-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Wat is er aan de hand? Ja... Kijk, China heeft een haat liefdeverhouding met Mao. Aan de ene kant is hij de grondvester van de communistische partij in 1921. Hij stond aan de basis van de republiek in 1949. Maar vervolgens heeft hij die jonge republiek bijna de afgrond ingestuurd. Met waanzinnige plannen die hebben gezorgd voor chaos, terreur, hongersnoden, miljoenen zes, zes doden. Zes jaren plannen? Of wat, wat daar ja, een heel veel vijf jaren plannen. Vijf jaren plannen. <laughs> en, en dat heeft tot heel veel chaos en, en doden geleid. Dus dat is de andere kant van Mao. En met dat evenwicht daar worstelt iedereen mee. En de leiders dus ook. En wat ze dan meestal doen is vooruitkijken naar de toekomst. En alleen uit het verleden plukken wat ze goed uitkomt. En blijkbaar komt een grootse mao ik nu niet goed uit. Maar dat was altijd wel zo. Bijvoorbeeld tien jaar geleden bij de 110-jarige herdenking. Ja, want kijk, ze kunnen er ook niet omheen. Want uh, Mao uh, is zoals gezegd de grondvester van de communistische partij. En we hebben natuurlijk nog steeds die één partij. Staat en als je Mao verloogt, dan verlogen je in feite de communistische partij... die het in zijn eentje voor het zeggen wil hebben. Dus je kunt er ook niet helemaal omheen... Maar je ziet Mao nog wel overal in het straatbeeld. Het is niet zo dat nou, de uh, beelden zijn omgetrokken? Nou, er zijn nog steeds zo'n uh, 2000 standbeelden van Mao... door heel China heen. Uh, wat minder in de grote stad in het oosten. Uh, maar je hebt natuurlijk nog steeds... iedereen die in uh, Beijing geweest is... heeft op het uh, Tiananmenplein dat enorme portret van hem gezien... waar je onderdoor loopt als je naar de verboden stad gaat. Dus uh, ja, hij is prominent in het stadsbeeld aanwezig. Leest iedereen ook nog verplicht... het uh rode boekje. Nee, dat is niet meer verplicht. Het is nooit weg geweest, het heeft altijd in de winkels gelegen. Je kunt het nog steeds in de boekhandels krijgen. Um, maar kijk, je moet je wel voorstellen dat voor gewone Chinezen... die hebben die worsteling die de leiders hebben, hebben zelf natuurlijk ook. Kijk, je hebt mensen op het platteland, met name wat ouderen... die in streken wonen waar uh, ondermaal heel veel vooruitgang is geboekt... maar die na zijn dood nauwelijks geprofiteerd hebben van de open deurpolitiek. Daar zijn ouderen die wel met weemoed terugdenken aan de oude voorzitter... Die die hun zoveel vooruitgang heeft. Maar dan zijn het vooral de ouderen. De, de jonge ja. generatie die... Als je met jongere mensen, jongere Chinezen praat... dan moeten ze eerst een beetje lachen dat je daar überhaupt in geïnteresseerd bent. En dan vertellen ze keurig van... ja, hij is heel belangrijk voor ons land geweest... maar dat is wel iets van lang geleden en er is ook veel misgegaan. Ja, mag je openlijk uh, kritisch zijn? Ja. Mag je benoemen wat er allemaal mis is gegaan? Ja, ja dat is zo. Dat doen mensen natuurlijk ook. Zeker in één uh, op een gesprekken. Maar ook in opinieartikelen, uh, stukken in de krant... Uh, lees je wel dat, uh, dat men niet blind is voor, voor wat er allemaal is mis is gegaan. Ja. Wat gaat er nog wel gebeuren als je naar die herdenking kijkt? Het uh, is dus soberder, maar wat, ja. wat gaan we ja, zien? Ja, is misschien wel aardig om te vertellen dat de, hoe het versoberd is, want de, ik moet er zelf vreselijk om lachen, er is een honderddelige documentaire serie over zijn leven gemaakt en die is geannuleerd. En dat vind ik zo spijtig voor de makers daarvan. <lacht> Onderdelen van allemaal 50 minuten? <lacht> ja, dus dat vind ik wel treurig. En er, en er zou een groot uh, gala georganiseerd worden uh, over uh, uh, het roodste is de zon en het dierbaarst is ons voorzitter Mao, dat is ook geannuleerd. Dat is een hele avond strijdliederen zingen. Dus dat is ook jammer dat dat niet doorgaat. Ja, daar zaten we ook allemaal op te <laughs> wachten. Ja, en, en, en zoals gezegd... Uh, natuurlijk... Uh, zal er wel het een en ander gebeuren. Ook uh, met de politieke top... Uh, maar het grootst wordt het gevierd in Xiaoshan. Dat is uh, de geboortestad van Mao. Uh, daar worden uh, letterlijk miljarden uitgegeven voor deze herdenking. Worden, zijn geboortehuis wordt uh, opgeknapt. Er wordt een museum, bezoekerscentrum gebouwd. Hoge daar naartoe. Snelweg om al die toeristen daar naartoe te brengen. Maar de constatering dat het allemaal soberder wordt. Is dat iets van jullie, China Watchers, de deskundigen? Of is dat ook iets wat officieel aangekondigd is? Nou, niet met zoveel woorden. Dat is iets We wat ik kan me niet voorstellen dat er inderdaad uh, iemand gezegd heeft... nou, dat gaan we dit jaar eens een stuk zo nee, doen. Nee, want is, dat is gevoelig. Dus, uh, dus wat je ziet gebeuren is dat uh, de staatstv die honderddelige serie in de programmering heeft, uh, heeft staan en dat die plotseling verdwenen is en vervangen door een heel ander programma en, en dat uh, de hele stad vol hangt met posters voor een gala en, dat, uh, en als je dan als journalisten contact hebben met de organisator daarvan te horen krijgen ja ik heb een eenregelig briefje van de uh, propagandacommissie van de partij gehad en die zeiden dat uh, zonder toestemming mag ik dit niet organiseren nou dan weet je het wel. Dus zo gaat dat. Ja, nu begrijpen wij op afstand in ieder geval van China... dat het economisch allemaal wel een stuk vrijer is geworden. Ja. Maar uh, ja, de vrijheid van meningsuiting en dergelijke... dat dat toch allemaal nog wel... Ja. vrij ernstig is. Ook al die journalisten nu die perskaarten moeten krijgen. En ja, nou, dat uh, is gisteren toevallig groen licht voor gekomen. Hè? Dus uh, de, de, de hele staf van Bloomberg heeft zijn, uh, zijn, uh, zijn, toeristenvisum, zijn journalistenvisum gekregen. En, en, en de meeste journalisten van de New York Times ook. Want om die twee titels ging het. Um, nou, maar ik bedoel ook de, de, de, de lokale journalisten... die allemaal toch nog wel een beetje het communisme... Ja, als ja, ja. Uh, leidraad moeten ja houden. Ja, maar ja, kijk... Wouter, wat is het waard? Want als je nou gewoon kijkt hè, wat er gebeurd is na de dood van Mao in 1976 met de open deurpolitiek die Deng ingesteld heeft en iedere stap die ieder jaar genomen is, is verder weg van, van de kern van het communisme. En men zegt wel heel mooi van, uh, ja, maar dit is, dit is uh, kapitalisme met Chinese karakteristieken. Uh, ja, dat zal allemaal wel, maar wij zien toch allemaal met, met, met onze eigen ogen dat het uh, behoorlijk kapitalistisch uh, wordt en dat die beweging eigenlijk niet te stuit is. Wordt het uh, uh, hetzelfde zoals we nu in Rusland hebben gezien? Het echt afrekenen met bijvoorbeeld Stalin en Lenin? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, de, daar is men panisch voor binnen de communistische partij. Uh, uh, de huidige president en partijleider Xi Jinping... heeft uh, een DVD met een documentaire over de, de val van de Sovjet-Unie... Uh, verplichte kost gemaakt voor de partijtop. En de boodschap daarvan is natuurlijk... als je je, uh, je, je ideologische roots verlogent, dan stort het... hele kaartenhuis in. Fred China-deskundige. Jij zit in ieder geval wel voor de televisie, om naar die herdenking te kijken. <laughs> ik, ik hoop dat ik hem op dvd kan krijgen. Wij zijn terug, direct na tien uur, met Goedemorgen Nederland. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.